Twee uur. Dit is Radio 1. Dionne de Graaf. Goedemiddag. Twee zware beklimmingen hebben ze al achter de rug. Maar ze zijn er nog lang niet. De negentiende etappe in Radio Tour de France na het NOS Journaal met Gert Kluk. In Irak is een bombaanslag gepleegd in een moskee. En daarbij zijn zeker tien doden gevallen, meldt het persbureau EP. Het persbureau Reuters heeft van de politie en hulpverleners gehoord... dat er zeker twintig doden zijn. De bom ontploft in een Soenitische moskee in Wajehiya in het midden van Irak. Of het een zelfmoordaanslag was of dat de bom op afstand tot ontploffing werd gebracht is nog niet bekendgemaakt. Ruim 95 jaar na hun dood zijn 21 Duitse militairen die tijdens de Eerste Wereldoorlog omkwamen alsnog begraven. Ze liggen nu op een Duitse oorlogsbegraafplaats bij de Franse plaat Ilfoort in de Elzas. De militairen kwamen in 1918 om het leven tijdens een artillerieaanval op een tunnel die ze hadden gegraven. De doden konden destijds niet uit de ingestorte tunnel worden geborgen. En na de oorlog werd er geen aandacht besteed aan de zaak. Franse archeologen legden twee jaar geleden de tunnel bloot en ontdekten de resten van de Duitse militairen. Politie en justitie hebben vorig jaar opnieuw meer telefoon- en internetverkeer afgeluisterd. Vooral het aftappen van het internet vertoonde een grote stijging. Dat hangt direct samen met de forse toename van het gebruik van smartphones, schrijft minister Opstelten aan de Tweede Kamer. In 2011 waren er ruim 3300 internettaps. Vorig jaar steeg dat tot bijna 17.000. Dat is een vervijfvoudiging. In 2012 steeg het aantal telefoontaps met iets meer dan 3% naar ruim 25.000. In de eerste helft van dit jaar is het aantal valse eurobiljetten sterk toegenomen. Volgens de Nederlandse Bank zijn er van januari tot juli... ruim 19.000 valse biljetten onderschept in Nederland. Dat is 49% meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Het zijn vooral de 50 en 20 eurobiljetten die worden nagemaakt, zegt de Nederlandse Bank. Een verklaring kan zijn dat in Europa eigenlijk de biljetten van 50 en die van 20... dat die het meest worden aangeboden door de banken in de geldautomaten. Dus die worden het meest langs die weg in omloop gebracht... En als je je verplaatst in een valse munter... zou het misschien wel verstandig kunnen zijn om een biljet te lanceren... dat veel in de omloop is. In de voorronde van de Champions League heeft PSV... de Belgische club Zulte gelood. De eerste wedstrijd is 30 of 31 juli. De tweede, 6 of 7 augustus. Bij winst plaatst PSV zich voor de playoffs... waarin gespeeld wordt om een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League. Ajax heeft zich daarvoor rechtstreeks geplaatst. Het weer zonnig, alleen in het noordoosten en noorden wat bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden op de stranden en 25 tot 28 graden in het binnenland. Morgen eerst bewolkt, later in het oosten en zuiden zonnig. Dan wordt het 20 tot 25 graden. Vanaf zondag overal zonnig en hogere temperaturen. En daar was niet meer. De verkeersinformatie van de ANWB. Jolanda van der Velde. Er staat bij elkaar 15 kilometer file. Het is langzaam rijden op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij de Albertbundsgrootte 4 kilometer. Op de A2 Luik Maastricht in beide richtingen bij Maastricht 2 kilometer. A2 Den Bosch richting Maastricht voor drie kilometer. Kapot De hoogt 3 kilometer. Kapotte auto op de A4 de richting Amsterdam... bij Zoeterwoudendorp 2 kilometer. De rechter reishok is dicht. En drukte bij Nijmegen op de A3 25. Arnhem richting Nijmegen. Tussen De Ressen en de Waalbrug bij Nijmegen 2 kilometer. Ik met een stompe mijn van zo'n zoop supporter. Daarom in de greep om er zorgt ervoor dat hij niet meer op die weg kan lopen. Ja, had je nooit van het podium gedroomd. Ik zei jongen, nee, ik ben altijd met beide benen op de grond blijven staan. Daar gaat Riplan rechtdoor. Ik denk dat ik gewoon uh, minder ben. Ja. Natuurlijk is het een beetje balen nu, maar dat is uh, ook weer in mijn head. You had to ask him to go back and grab me some, some sugars from the car. Ik vind het niet kunnen. Ja. Met Geo GeoLegends, Sebastiaan Timmerman, Jeroen Bielaert... Steven Dalenboud, Jurgen van den Berg en Dionne de Graaf. Goedemiddag allemaal. Met twee keer de Alpe d'Ues in de benen. Zou je zeggen, een beetje rust voor die benen zou lekker zijn. Maar dat zit er niet in voor de renners in de Tour de France. Misschien is de etappe van vandaag nog wel zwaarder dan die van gisteren. Over vijf koals gaat het naar Le Grand Bournon... De twee van de buitencategorie, de Glandon en de Madeleine, zijn ze al over. Alhoewel, nog lang niet iedereen. Nog 108,7 kilometer voor de twee koplopers. Gio, wie zijn dat? De twee koplopers zijn Pierre Roland, voormalig drager, bolletjes trui. En Ryder Hesjedaal, de Canadees. We weten het allemaal, zijn verhaal won vorig jaar de Giro. Rijdt dit seizoen toch matig rond. Stapte in allerlei koersen af en rijdt hier een hele matige Tour de France. Maar nu zit hij in de ontsnapping en maakt hij een goede indruk. Daarachter op vier minuten een grote achtervolgende groep van 19 man. Met één Nederlander. Robert Geesing in de achtervolging. Peloton op 11.45. Op weg met Radio Tour de France. Vendredi, 19 juillet, 19e étape, bourdoisan, le Grand Bornan. Le Grote hit van de Handsome Poets na de sportzomer van vorig jaar 2012. Sky on Fire. De renners zijn bezig aan een lange, zware etappe naar Le Grand Bournon. Gisteravond dachten we nog dat Bauke Mollema misschien niet zou opstappen. Hij was ziek, maar ondanks dat hij nog steeds grieperig, grieperig is... stond hij vanochtend wel aan de start. En daar stond ook Steven Dalebout... die over Mollema sprak met ploegleider Marijn Zeeman. Ja, de vraag is eigenlijk al vooraf beantwoord aan deze start. Bauke Mollema start vandaag. Ja. Uh, maar hoe is het met hem? Ja, uh, hij is natuurlijk niet super fit meer. Dat, uh, kijk, het is aan de ene kant gewoon de vermoeidheid van uh, bijna drie weken Tour. En aan de andere kant, uh, ja, dat hij dus uh, voor de tijdritten uh, wat grieperig is uh, geworden. Maar het verslechtert niet uh, heel erg. Maar hij staat niet, uh, is niet uh, te glanzen of te blinken. Nee. Nou, dat kon je gisteren ook al zien. Hè. Op de aankomst van de Alte-Wes, hij was asgrauw. Dat is misschien sowieso wel wat twee keer de Altijd West met je doet, ja. zo'n etappe. Um, maar goed, is hij, is hij ook koortsig? Nee, nee. nee, nee. Hij heeft geen koorts daar nou, nee, goed. De dokter is, uh, is leidend en die, als die zegt van uh, het is ongezond of het kan niet, dan gaat hij eruit. Maar dat is niet zo. Dus, uh, dus ja. Het is ook vooral een soort van ballon die, die leeggelopen is. Ja, weet je, kijk, het is altijd van, uh, wanneer ben je nou bevattelijk voor, de, voor een virus? Je is natuurlijk op het moment dat je weerstand wat naar beneden gaat. En dat, dat komt natuurlijk omdat hij gewoon uh, ook, ook heel vermoeid is. Net zoals het hele peloton dat is. Um, dus ja, het is een combinatie van, van alles, denk ik, ja. Maar waarom was het dan gisterochtend nog de vraag of hij zou starten en start hij vandaag gewoon wel? Nou ja, weet je, ik, ik, weet niet zo, ik weet niet hoe dat in de media is, uh, is uh, gekomen. Of, uh, of, uh, kijk, in feite is dat het iedere dag... Nee, Nico, voor, Nico voor hoe zijn dat gisteren? Ja, nou goed, maar dat, eigenlijk geldt dat voor alle renners. Hè? Dus als alle... Uh, ik bedoel, ze zitten allemaal op het randje. Dus ja, het is altijd te uh, al wachten hoe ze, hoe ze smorgens uh, wakker worden. Maar het... Uh... Nee, het is op die manier nooit echt zo, zo concreet aan de orde geweest. Behalve dan dat als het erger zou worden, ja, weet je, dat, dat had wel gekund. De dokter heeft wel gezegd, van, nou, nu staat het er zo voor, we moeten de nacht afwachten. En die nacht is dus goed, goed geweest, goed gegaan? Ja, dat was gisteren. Uh, dus daarom kon hij gewoon gisteren gewoon starten. En vandaag was er weer van, nou, kijken hoe hij wakker wordt. Wordt hij echt ziek, dan kan hij niet starten, maar hij is niet echt ziek geworden. Hij is toch gewoon nog grieperig. Dan komen er nog twee... Zeer serieuze Alpen-etappes aan. Wat is, het, wat is het credo? Hij staat nu zes in het klassement. Is het ja, die top tien plek of gewoon die zesde plek verdedigen? Nou, weet je, we, we gaan vandaag weer op zoek naar onze kansen. Heb, we hebben net in de, in de bespreking gezegd van het hele peloton. Uh, ligt op zijn knieën in feite. Er zijn nog een stuk of vijf uh, die, uh, ja, die knokken voor het podium. En, uh, en, en die nog de mogelijkheid hebben om Vroem nog aan te vallen. Uh, Quintana, Rodriguez... Uh, uh, nou, Vroom zelf, uh, die, die gewoon nog steeds een goede indruk maakt. Maar, uh, en Valverde, die, die nog heel sterk is. Maar goed, daarachter zie ik toch ook renners die, die ook op een tandvlees uh, zitten. Dus ja, ik, uh, ik heb er gewoon nog steeds gewoon een hele goede hoop op... dat wij gewoon twee mannen in de top 10 uh, kunnen houden. Nog iets anders. Er is gisteren tijdens de koers is er, uh, op de koersradio, Radio Tour, is er uh, aangekondigd dat er een fietscontrole zou zijn boven de Alp de en daar heeft ook Nico Verhoeven, jouw collega, zijn verbazing over uitgesproken dat het aangekondigd werd. Helemaal omdat Contador vervolgens aan de voet van de Alte West van Fiets wisselde. Ja, het, het is inderdaad aangekondigd op de radio. Uh, en het, ze noemden het zelf een, een onaangekondigde controle. Jonathan Volters heeft er ook wat over gezegd. En dan is het wel gek dat je dat uh, natuurlijk 30 kilometer voor, voor de finish dat je dat zegt. Ja, want wij, wij horen het zelf ook. Wij, wij verbaasden ons een beetje daarover. Ja, nee, ik vind het ook raar. Ja, dus dat. Uh, en kijk, en weet je waarom hij dan komt dat door wisselt, dat kan ook gewoon materiaalpech zijn. Dat, dat weten wij natuurlijk niet. Ik bedoel, wij zouden ook een fiets kunnen wisselen als er een, als er een probleem is uh, uh, met de fiets. Dus dat, dat kan. Het was na de afdaling, kan zijn dat er iets stuk is gegaan. Of, uh, dat kan altijd. Maar jullie zeggen, uh, als je het aankomt, dan kun je als je een fiets onder die vereiste 6,8 kilogram hebt, dan kun je die nog even snel wisselen voor een zwaardere fiets. Nou ja, goed, ik, ik, ik reken op de UC dat zij, uh, uh, dat zij gewoon uh, alle teams zo, zo, zo goed mogelijk daarop controleren. Het is goed dat ze dat met onze fiets ook uh, moeten doen. En weet je, het is wel een... Uh, uh, die fietsen van, van, van tegenwoordig, uh, die fabrikanten kunnen ze veel lichter maken dan, uh, dan de regel. Uh, en die regel is er, is er vooral voor de veiligheid van de renners. Dus uh, ja, het is aan, uh, aan de UC om ervoor te zorgen dat uh, dat, dat ook gewaarborgd blijft. Robert Geesink riep vanochtend op 3FM... dat uh, hij voor de etappe gaat vandaag. Ja, dat klopt. Ja, <laughs> ja. ja daar gaan we voor, ja, ja. hij, hij, hij is goed, hè? Dat, dat, dat ja. toonde hij gisteren ook al aan. Zeker. Kijk, uh, gisteren hebben we, hebben, we, heeft, hebben we niet eens hoeveel vragen. Heeft Hij gewoon uit zichzelf uh, uh, bedacht en gezegd van... ik blijf bij uh, Bouken. Daar zijn we 2,5 week mee aan het uh, knokken. Um, en nu... Uh, nou ja, we, vandaag uh, is een etappe die hem ligt. Uh, en uh, hij voelt zich nog sterk, dus ja, we willen vol gaan met hem, ja. Dat was Steven Dalenbout in gesprek met ploegleider Marijn Zeeman. Ja, Geesink, die vrije rol, hij wil wel vandaag. Gio, zit hij nu goed dan? Ja, hij zit goed. Alleen vraag ik me af of ze de voorsprong van de twee koplopers... niet wat te ver laten oplopen. Pierre Rolland en Ryder Hesjedal. Het zijn natuurlijk twee mannen van naam. Twee mannen die weten hoe ze een etappe tot een goed einde kunnen brengen. En als je dan die voorsprong op die twee uh, tot vier minuten laat oplopen... terwijl het net al ruim onder de twee minuten is geweest... dan vraag ik me toch af of die 19 uh, zich niet een beetje verrekenen. Of die niet een klein beetje te optimistisch zijn... over de laatste drie klimmen die nog komen gaan. Dat ze daar die achterstand dan nog wel kunnen goed maken. Vier uh, minuten dus voor 19 man in totaal. Daarbij dus ook Robert Geesink Daarbij ook Daniel Navarro, de best geclasseerde in die achtervolgende groep. Hij staat dertiende, weliswaar op een straatlengte achterstand van Zwijn Tuft, Maar toch, hij zit er in elk geval bij. Ruby Costa zit erbij, de winnaar van de etappe naar uh, GAP. We hebben een uh, man uit de Nederlandse ploeg erbij, Argo Shimano. Simon Geske, ook die rijdt daarvoor aan mee. Andreas Kleuden, nou, laten we dat maar een uh, voormalige grootheid noemen uit de toergeschiedenis. En Jantje Bakerlands, voormalig gele truidrager, ook die zit erbij. Heb ik even zomaar wat namen genoemd uit die achtervolgende groep van 19 man. Maar ze zullen hard door moeten rijden om uiteindelijk die twee daar vooraan te pakken te krijgen. Daarachter zit nog een groepje, die zaten aanvankelijk bij die 19 daar in de achtervolging. En daar hebben we twee Nederlanders, Sonny Hogeland en Tom Dumoulin. Die hebben daarbij gezeten. Juan Antonio Fletcher zit ook in die groep. Die groep, daar weten we niet van wat daar nou precies de achterstand van is. Maar die zweven ergens, die zwermen ergens tussen die achtervolgende groep die op 4 minuten rijdt... en het peloton. Het peloton dat op 11 minuten en 33 rijdt. En als ik naar dat peloton kijk... dan heb ik toch het gevoel dat er nog iets broeit. Want je zag net, zo'n heel nest aan uh, renners van Saxo Bank... zag je in de afdaling van de Madeleine meteen hup de koppositie grijpen... en proberen om Christopher Froome in de afdaling te lossen. Contador is dus wat van plan. Zat ook een mannetje van Katusha. Dan denk ik aan Rodriguez. Ze zijn wat van plan. Conta of uh, Froome is nog niet zeker van die gele trui. We hadden het gisteren natuurlijk de hele dag over de afdaling van de Saren. Hè? Maar dit ziet er ook behoorlijk lastig uit, deze afdaling. Nou, dit is een hele lastige. En die afdaling die we hiervoor hebben gehad van de Col du Glendon... daar zijn we gisteren zelf overheen gereden op weg hier naar Annecy. Ja, dat is een hele smalle, bochtige, vervelende afdaling. ligt er anders bij dan de Madeleine. Daar is uh, onder andere Sven Tuft ten Val gekomen. Uh, de Canadees, uh, hardrijder, hè? ooit tweede op de wereldkampioenschap tijdrijden. Een goede knecht ook uh, daarin. Die Orica Green ploeg. En die kwam hard ten val. Maar die kon weer aansluiten bij het peloton. Shirt kapot. Ongetwijfeld wat verwondingen. Maar Jack Bauer. Die is daar vol in een ja, prikkeldraad. Denken wij. Gereden. En ik zag zojuist een fotootje van Bauer. Met bebloed gezicht. Die is echt met zijn gezicht. Is die ergens vol ingereden. En die is afgevoerd per brancard. Naar het uh, ziekenhuis. Hij is dus uit de Tour. Net trouwens als Tom Velers. We weten het nog. Hè? De man die door Cavendish in volle sprint onderuit werd uh, gekwakt. Tom Velers heeft daarna ook verdurende een een beetje aan de achterkant van het peloton meegereden was niet meer de oude Tom Velers die we in het begin van deze tour hebben gezien, en die heeft zojuist na de afdaling van de Col du hij opgegeven. Het uh, ja, het pijpje was leeg, kaarsje ja. was uh, opgebrand. Ja. Roland en Herschedaal zijn de koplopers. Hoe zijn zij weggekomen? Was het heel onrustig aan het begin, net als gisteren? Ja, het was eigenlijk. erg onrustig in het begin, maar het was vooral onrustig omdat ze in het peloton de favorieten lieten gewoon alles en iedereen wegrijden die maar weg wilde rijden. Dus had je op een gegeven moment een kopgroep van 46 man, maar liefst met daarbij dus. Die genoemde Nederlanders met Hogeland, met Dumoulin, met Geesink. En uh, ja, die kregen gewoon heel gemakkelijk voorsprong. Het peloton heeft zich eigenlijk verdurend niet druk gemaakt. Tot op de top van de Madeleine. En wat ik al zei, daar zag je wat mannetjes van Saxo naar voren schuiven. Sepp van Marken trouwens, een van de ja, helpers kun je dat toch wel zeggen. In de Belkin-ploeg, de helpers van Bouke Mollema onder andere. Die was ook slim, die ging net voor de top. Zorgde die dat hij even wat voorsprong had. En die kon zojuist, toen dat even heel hard ging en die groep leek te scheuren. Kon die als enige renner. Van die Nederlandse ploeg kon hij aansluiten bij onder andere Contador, bij Valverde, bij de gele truidrager. Maar uiteindelijk is dat weer teruggepakt. En hebben we nu één langgerekt peloton dat echt in razende vaag die Madeleine afgaat. Maar nog steeds met een straatlengte achterstand op die twee koplopers: 11 minuten en 32 seconden. Zit het Van nou echt in de start hè, van deze etappe? Of is, uh, wat, er komt nog een call aan: de call de la Croix-Frie helemaal op het einde. Is die nog heel ja. vervelend? Dat is een lastig ding. 1477 meter hoog. En vanaf daar is het gewoon huppakee. 13 kilometer naar beneden naar Le Grand-Bernon. En let op in Le Grand-Bernon nog een paar behoorlijk lastige bochten. Is al eerder aankomstplaats geweest. We weten dat Marcus Burkhardt hier ooit in de gele trui heeft gestaan. We weten ook dat Frank Sleck hier ooit de etappe mocht winnen. Toen door samen met broertje Andy eigenlijk een beetje de buiten had verdeeld. Zij zouden elkaar niet aanvallen. En Frank mocht dan de etappe winnen. Dus het is wel een gekende Aankomstplaats, maar altijd wel een hele lastige finish, een lastige finale hier tussen die huizen door. Eén ding trouwens, Dionne, als je hier zit, dan ben ik, ik ben er blij mee dat we hier zitten. Als je kijkt naar buiten, wat een verschil met Alpen-du-West. Daar is het kermis geweest en hier, hier is het zoals een Alpendorp hoort te zijn. Ja, rustig. Rust. Rust. <lacht> um, ik wil nog heel even met je naar gisteren, want een van de ploegleiders van Belkin, Nico Verhoeven, die heeft gisteren na afloop van de etappe... Uh, vraagtekens gezet bij uh, de opleving van wat Spaanse coureurs. Hè? Wat is dat verhaal? Ja, dat verhaal wordt weer een beetje ontkend eigenlijk door Marijn Zeeman... ook een van de mensen die opgevoerd werd in dat verhaal. Ze zouden hebben gezegd, het is eigenlijk heel vreemd... dat je ziet dat een paar coureurs, en dat met name de Spaanse coureurs... in die derde week alleen maar beter worden... terwijl de rest allemaal slechter wordt in de Tour. Dat kan niet. En uh, er werd met name met de beschuldigende vinger geweest... in de richting van Joaquin Rodriguez... die zo langzamerhand, uh, nou, gisteren toch in ieder geval echt serieus uitdager uh, leek... van uh, de gele truidrager, hoewel die op een uh, straatlengte achterstand staat. Maar, maar toch, hè, er werd gewezen naar die Spanjaarden. Nu werd dat vanmorgen op Twitter door Marijn Zeeman werd dat weer ontkend. Hij zegt, uh, mijn woorden zijn verkeerd geïnterpreteerd. Het is, uh, ja, op deze manier kun je overal een wicht tussen drijven. Tussen verschillende ploegen die hier in de Tour de France rijden. Ja, het gebeurt natuurlijk, maar ja, we weten natuurlijk nooit wat hij echt heeft gezegd. Maar je hoorde net ook weer het verhaal hoe, hoe zoiets ontstaat. Je hoorde net ook weer het verhaal over die fietswissel van Alberto Contador. Ja, dat wordt dan ook gewoon eventjes uh, in de microfoon wordt dat geroepen. Daar worden vraagtekens bij gezet van... Die onaangekondigde, maar toch aangekondigde fietscontrole. Ja, daar wordt toch meteen ook weer gezegd van... kijk eens even naar Contador, die wisselt van fiets. Die zal dus wel een te lichte fiets hebben gehad. Waar gisteren ook veel over te doen was... was even het eetincident, in de slotfase. Christopher Froome, die een gelletje kreeg van Richie Port. Richie Port die naar de wagen reed. Eh, dat mag niet. En eh, beide coureurs zijn ook beboet. Ze krijgen 200 zwitserse van boete. En ze krijgen 20 seconden aan de broek. Maar zal Froome daarom lachen. Want die voorsprong die hij heeft, ja, die 20 seconden, doen er niet zoveel toe. En de ploegleider, Nicolas Portal, die krijgt duizend uh, Zwitserse Franc boete. Ik wou bijna zeggen, die zal wel meer verdienen dan die twee heren, maar dat zal toch wel niet. <güls> ja, jij zegt trouwens dat je daar rustig zit, maar het klinkt alsof, de, alsof je midden in een feest terecht bent gekomen. Ja, maar kijk, de Tour de France, de aankomst van een Tour is natuurlijk altijd feest, hè, waar je ook bent. En ook al ben je in zo'n heerlijk rustig, mooi uh, uh, Alpendorpje, waar de skihellingen gewoon omheen liggen, waar de chalets uh, overal om ons heen prijken, waar de kerk zelfs, de kerktoren, helemaal in het geel is gehuld. Prachtig met een soort uivormige Ach, toren is dat. heet dat. Huisvleid. Ja, dat is echte huisvlijt. Nee, <laughs> ze hebben hier wel wat van gemaakt hoor in Le Grand Bonant. Dus uh, nee, tuurlijk. Er zijn veel mensen op de been. maar wat een verschil met de gekte van gisteren. Nog heel even Gio. Uh, Mollema, heb je, je al af en toe een blik op hem kunnen werpen? Ja, ik heb hem wel uh, gezien, met name meteen na de start. Maar ik kijk nu bijvoorbeeld weer in dat uh, peloton waar ik zep van Marken nog steeds een beetje in het spoor van die uh, uh, Spanjaarden allemaal zien zitten. En natuurlijk ook van uh, de ploeg van Sky. Daar zie ik Mollema niet bij zitten. Hij zit dus waarschijnlijk wat verder in de staart van het peloton. Maar goed, ik ben benieuwd. Ze hebben tot nu toe beide cols van de buitencategorie rustig aan uh, beklommen. Dus ik ben benieuwd wat ze straks gaan doen met dat calletje van de tweede categorie dat we zo meteen gaan krijgen. De col de Tamier en daarna dus de col de Lépine en de col de La croix frie dan zullen we zien als het tempo omhoog gaat wat er gebeurt met Bauke Mollema. Is die ziek? Is hij niet meer ziek? Is die aan het herstellen? Kan die inderdaad de Tour nog op die zesde plek uitmaken? Ik heb trouwens even die klassementen erbij gepakt en die verschillen van Mollema ten opzichte van de rest. Het grote gevaar komt van Jacob Vogelzang. Die staat op 35 seconden. De nummer 8, Rogers staat op 5 minuten 28. Dat is dus een serieus gat en kijken we even naar voren. Ach, laten we optimistisch blijven. Joaquin Rodriguez heeft drie minuten voorsprong op Bauke Mollema en Roman Kreuziger, 3-14. En dan kijken we ook naar Alberto Contador. Eh, Quintana natuurlijk op de derde plek. Dat is het podium, 3-26 verschil. Dus ja, als Mollema zijn benen weer terugvindt... en er zou zoiets geks gebeuren, dan kan het allemaal nog. Maar laten we er eerlijk over zijn. Hij heeft het podium al lang uit zijn hoofd gezet. Radio. Dat was uh, UB40, Maybe Tomorrow. Twee koplopers in deze zware etappe. Het is uh, Pierre Roland en de rider Heschedaal. En dan Gio. Ja, een grote groep daarachter nu. Met daarbij Robert Geesink, Met daarbij ook Tom Dumoulin. Met Johnny Hogeland. En die rijden daar dus nu achter op vier minuten. Precies dat verschil wordt niet veel kleiner. Ik zie daar ook Simon Geske rijden. Ook Tom Dumoulin heeft aangesloten. Dat betekent gewoon dat die twee groepen... die uit elkaar waren geslagen in de beklimming van de Col de la Madeleine... dat die nu weer bij elkaar zijn gekomen. En weer gezamenlijk kunnen gaan beginnen aan de achtervolging op de twee. Dat moeten ze dan nu gaan doen. Want dit is eventjes is een stukje waar het kan waar ze kunnen profiteren van hun overtal... omdat ze relatief vlak daar rijden... en waarschijnlijk ook nog te maken gaan krijgen met de wind. En dat betekent dat de voorsprong kleiner kan worden. Een seconde eraf, 3,59. Nog 89 kilometer te rijden. We gaan eens eventjes kijken of we Adi Engels aan de telefoon kunnen krijgen. Ploegleider, ploegleider van Argo Shimano, Adi ben je daar? Ja, zeker. Goedemiddag. Dat, dat is goed nieuws, hè? Tom Dumoulin en Geske zitten erbij. Ja, dat is, uh, dat is voor ons zeker goed. Ze zijn uh, onze twee beste klimmers, wel de afgelopen dagen gebleken. En uh, ja, dus het is een mooie groep. Ja, jullie moeten. helemaal voorop. Mo het, is, het is nog lang, dus het kan nog veel gebeuren. Ja, jullie moeten ook eventjes dealen met het feit dat uh, Tom Velers in de remmen heeft moeten knijpen. Hè? Wat, wat was er met hem? Was hij ziek? Nee, hij is niet ziek, maar hij is, uh, hij is, hij is uitgeput. Hij heeft uh, natuurlijk al een paar dagen behoorlijk moeten afzien om, uh, om binnen te komen. Gisteren lang alleen gereden en, en uiteindelijk wel op tijd binnen. Maar dat gaat natuurlijk niet in de koude kleren zitten. En, uh, ja, hij, is, hij, is niet, hij herstelt niet meer goed genoeg. en Vandaag werd hij, werd hij gelijk gelost aan het begin van de Glandon. Ja. Uh, ja, de rit vandaag is, is te lang. en Hij passeerde de top met een achterstand van 7 minuten op de groep. Dus de dag is te lang om, uh, om dan nog een keer uh, alleen de tijdslimiet te halen. Dat is onmogelijk. Ja, maar vanochtend had hij nog wel ergens goede moed? Ja, op zich wel. Kijk, je weet natuurlijk nooit hoe het loopt. Voor hetzelfde geld is het tempo op de klim iets lager. is Er een, is er een kleine kopgroep en iedereen vindt het prima. En dan kan die misschien overleven. Maar uh, ja, er, er was een grote groep gelijk die wegsprong en uh, Sky die, die controleert en die controleert voor hun doen misschien vrij rustig, maar dat is toch voor veel het te snel. En, uh, ja. Kijk, als hij nog in een groepje had kunnen, kunnen blijven zitten, dan, uh, dan, dan heb je een kans. Maar als je alleen bent, dan is het, uh, dan is het onmogelijk, zeker als er iets zoals vandaag uh, meer dan 200 kilometer is. Ja, hij had het misschien ook wel ergens in zijn hoofd dat het niet zou lukken, maar hij wilde zo graag nog uh, zijn werk doen in Parijs, hè? Ja, uiteraard. Ten eerste het Parijs halen. Ik bedoel, vorig jaar is het toen niet, uh, niet gelukt en, en nu was hij toch een tikje dichterbij. En ja, als je dan zo net op het eind uh, twee dagen voor Parijs moet, moet opgeven, is dat natuurlijk enorm sneu. Ja. En hij, uh, ja, uh, in Parijs gaan we sprinten en, en dat, uh, dat, dat kan hij wel heel goed om, om daar de lead-out in te doen. En daar wilde hij absoluut zijn steentje aan bijdragen. Ja, nou jij kent hem goed. Hoe, hoe, hoe uh, voelt hij zich nu, denk je? Ik verwacht dat hij redelijk met zijn hoofd naar beneden zit nu. Oh. Uh, ik heb verder niet, uh, niet, niet gesproken met degene waar hij in de auto zit of zo. Ik, bedoel, ik, ik, ik ben ook aan de koers bezig. Ja. Ik, zit de groep, ik zit achter de groep van Gerske Dumoulin. Dus ik was er ook niet bij als hij opgaf. Maar ja goed, kijk opgeven is nooit leuk. En dat doet de, de Frans uh, zeker niet. Dus ik verwacht dat hij nu uh, even behoorlijk in de put zit. Ja. Ik zag ook wat problemen voor Marcel Kittel. Of heeft hij zich toch uh, kunnen aansluiten bij een bus? Is daar een grote bus ontstaan? Ik weet niet of daar een grote bus is. Ik weet wel dat uh, twee van onze jongens, uh, volgens mij Timmer en Vrolinger, uh, op hem zijn gaan, uh, waar, of bij hem zijn gebleven in ieder geval. Maar ja. ik weet niet precies hoe de situatie nu uh, na de afdaling, of tenminste zij zitten nog in de afdaling, wij hebben de afdaling net, uh, net gehad. Ja. Ik weet niet precies hoe die, uh, hoe die situatie is. Maar laten we hopen dat hij in een goede groep zit. Ja. Die wel uh, verschil kan binnenkomen. Ja, jij zit nu achter onder andere Tom Dumoulin en uh, Simon Geske. Wat, wat wil je nog van hun vandaag? <laughs> wat willen ze zelf? Dat is eigenlijk veel belangrijker. <laughs> ik, bedoel, ik kan van alles willen, maar ze moeten ze moet het zelf ze moet het uh, kunnen, hè? <laughs> ze ze moeten het zelf uh, kunnen en ze moeten het zelf willen. Dus uh, ja, ze hadden net op de Madeleine hadden ze het vrij moeilijk. Uh, de groep die, die split uh, of die, die viel uiteen en uh, ze zaten niet in het eerste deel. Eerst kwam Simon wel alleen terug in de groep en in de afdaling is Tom kunnen terugkeren met een ander groepje. Dus ja, op de Madeleine waren we de beste klimmers. Mm -hmm. Maar goed, nu hebben we nu hebben we een iets langer stuk wat vlak. En dan gaan we de, de hellingen die nu komen zijn ook niet meer van het kaliberklaan de Madeleine. Dat is, dat is allemaal iets uh, niet makkelijk, maar minder moeilijk. Kunnen... En Misschien kunnen ze dat overleven en misschien kunnen ze een mooie herenplaats behalen vandaag uh, vanuit deze groep. Van de op tonen, dat drie Rian. Dus uh, misschien kunnen ze ervoor blijven en misschien zit er een mooie herenplaats in. Dat zou, dat zou voor mij al uh, heel, heel goed zijn, laat ik zo zeggen. Oké, okay, dankjewel Addy Engels voor jouw uh, snelle commentaar. Succes uh, achter die groep. Dankjewel. Merci. Dit is Radio 1. Half drie geweest, het NOS Journaal. Gert Kluk. Schaatsbond KNSB en het NOC-NSF moeten binnen vijf dagen bekendmaken waar de nieuwe schaatsstempel van Nederland komt. Dat heeft de rechter in Utrecht bepaald. De bonden hadden de beslissing in mei uitgesteld tot september, maar volgens de rechter is dat niet voldoende onderbouwd. Daarom moet het besluit zo snel mogelijk worden genomen. In mei lekt een rapport uit waarin geadviseerd werd het nieuwe schaatsmecca in Almere te laten bouwen. Tiel van Heerenveen begon er op een mediaoffensief. De protesten waren aanleiding voor de KNSB om de definitieve keuze uit te stellen tot na de zomer. Een 24-jarig CDA-raadslid uit Echt Zusteren is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur... omdat hij in een café iemand heeft mishandeld. Het slachtoffer liep een schedelfractuur op en moest geopereerd worden. Toem had drie jaar celstraf geëist, waarvan 16 maanden voorwaardelijk. De straf valt lager uit dan de eis omdat het raadslid volgens de rechtbank... niet de intentie had om het slachtoffer zwaar te mishandelen. En in China is opnieuw iemand geëlectrocuteerd terwijl hij zijn iPhone aan het opladen was. De man van 31 ligt in coma, meldt de Chinese krant Beijing Evening News. De krant heeft foto's van de iPhone 4 en de oplader online gezet. Daarop is te zien dat de man geen originele iPhone-oplader heeft gebruikt. Het is de tweede electrocutie door een iPhone in China in een week tijd. En dat zijn hoofdpunten. En er is ook verkeersinformatie van de ANWB, Wijnandswaan. Het is eigenlijk nog relatief rustig op de weg met een paar korte files. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij 1 Brugge 2 kilometer. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is nu wat meer vertraging. Er staat voor Maastricht 3 kilometer. En de A27 van Gorkum naar Breda. Voorknopend Sint-Annabos ook 3 kilometer. Oeh!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 Oh, wanneer komt hij nou? Dit is de tourartiest van vandaag. Le popy non non rien a changer. En dan is er uh, nieuws, want Gert Kluuk is hier komen zitten. Ja, nieuws in de rechtszaak uh, tegen Joep van der Nieuwenhuizen. Hij is door de rechtbank in Rotterdam schuldig bevonden aan omkoping van je cementfraude en mijn eet. Dat bleek tijdens het voorlezen van het vonnis tegen de zakenman. De recht is nog niet klaar. De strafmaat volgt later. Er is vijf en half jaar cel geëist. Dankjewel, Gert. En dan weer naar Gio nog 83 kilometer te gaan. En er komen nog pittige kilometers aan, hè? Er komen nog hele pittige kilometers aan. Dat uh, slot van deze etappe... dat wordt misschien wel een beetje onderschat. Want als je naar het profiel kijkt, ja, dan zie je die twee reuzen... die ze in het begin van de etappe al hebben gehad. Zie je er natuurlijk bovenuit steken. Allebei zo'n beetje tegen de 2000 meter. De Madeleine is zelfs precies 2000 meter hoog. En uh, die Col du Glandon is 1924 meter hoog. Dan kom je dus echt in de ijle lucht. Maar dat steekt enorm af tegen die drie uh, pukkeltjes... Die... ...die we hierna gaan krijgen. Eentje van 907 meter, dan eentje die nog een stukje hoger is wel weer. Ik kijk eens even hoe hoog die is. Nou, dat staat niet eens erbij, maar die zal zo net rond de 1100 meter zijn. En dan die slotklim, die Côte de la croix is 1477 meter hoog. Maar het zijn wel verneinige colletjes en het zijn colletjes in volle finale. En dat betekent dat ze lastiger zullen zijn voor de renners dan uh, de calls die we tot nu toe hebben gehad. We hebben nog steeds die twee koplopers, Pierre Roland en Ryder ik moet zeggen dat ze uitstekend samenwerken. Dat zie je gewoon wel. De manier waarop ze van elkaar overnemen in de afdaling van de Col de Madeleine. Op dat vlakke stuk, ook dat tussenliggende stuk in de richting van de volgende klim, de Col de Tamier. En daar zie je toch gewoon dat ze elkaar in elk geval gevonden hebben en dat zij erin geloven. Maar die groep erachter, die groep die is aangegroeid, dus met die drie Nederlanders. Robert Geesting, Johnny Hogeland en Tom Dumoulin. Die groep komt nu wel echt dichterbij hoor. Drie minuten en 37 seconden. Dit is het terrein. ...waarop die groep ook eventjes het gat moet uh, proberen. In ieder geval kleiner te maken, zodat we nog een spannende finale tegemoet kunnen gaan om de etappenwinst. En daarachter dat peloton, het langgerekte peloton waar de Saxo steeds op kop rijden. Alberto Contador daar dus uh, ja, gevaarlijk uh, vooraan. En ik heb iedere keer weer het idee, er gaat iets gebeuren zometeen. Het kan niet uitblijven, de aanval straks van uh, Contador. En dan benieuwd wat Quintana doet. En natuurlijk heel erg benieuwd wat de gele truidrager daar doet. Wat Christopher Froome doet. Blijft hij rustig zitten zijn eigen tempo rijden of gaat hij zometeen vol mee als er gedemareerd wordt? Groot peloton, dat wel. Ze zijn nu beneden op het vlakke stuk. Ze kunnen zich klaarmaken voor de finale met die drie calls. Radio Tour de France. vous gaat de radio. Ik heb echt een beetje tranen Zo gaaf is dat. En dan kan ik alleen maar zeggen dat de rillingen nog over mijn rug lopen. Radio Tour de France. En het verhaal passera bien. Michael Sambello, maniac uit 1983. Gert Kluk met het nieuws. Ga je gang. Ja, meer nieuws over de zaak tegen Joep van der Nieuwenhuizen. De zakenman, hij is door de rechtbank in Rotterdam... Eh, veroordeeld tot 2,5 jaar cel onvoorwaardelijk. Hij is schuldig bevonden aan omkoping, faillissement, fraude en mijnheid. En er was 5,5 jaar cel geëist. Dankjewel, Gert. We gaan verder met een voetbalbericht. PSV treft Zulte Waregem in de derde voorronde van de Champions League. De eerste wedstrijd is thuis op 30 of 31 juli. De return is een week later in België. Als PSV de derde voorronde overleeft, gaat het door naar de playoffs... waarin dan een ticket voor de groepsfase van de Champions League valt te verdienen. Landskampioen Ajax behoort uh, tot de 22 clubs die al zeker zijn... van een plaats in de Champions League. In de Europa League speelt Vitesse in de derde de voorronde waarschijnlijk tegen FC Petroloel. De Roemeense ploeg heeft in de eerste wedstrijd met Vikingmoer... van de Vareureilanden al een voorsprong van 3-0 genomen. En FC Utrecht, dat gisteren in Luxemburg met 2-1 verloor van Diverdange... moet volgende week winnen om door te gaan in de Europa League. Mocht het team van Jan Wouters dat ook doen... dan zal Utrecht het in de ronde daarna opnemen... tegen Trumzeu uit Noorwegen of Inter -Baku uit Azerbeidzjan. Dan weer naar het fietsen. In de etappe naar Alp Du S uh, reden gisteren twee Nederlandse VIP's mee in de directiewagens van de tour. Ze waren vrolijker aan de finish dan Bauke Mollema. De Nederlandse ambassadeur in Parijs, Ed Kronenburg. En Johan van der Waal, voorzitter van de stichting Alp Du Zes. Jeroen Wielaert sprak ze achter het podium. Als ambassadeur bij. De ambassadeur in de auto, want zo mag je Bernardino wel noemen, Adkranenburg. Wat heeft hij uh, kunnen duidelijk maken? Nou, hij heeft van begin tot het eind uh, gesproken en overal uitleg bijgegeven. Dus het enthousiasme is nog steeds enorm van Bernardino. Alsof hij morgen weer op de fiets zou willen stappen. Woest kan hij worden op al die speculaties over doping. Absoluut. Hij... Ook dat gemerkt vandaag? Nee, vandaag absoluut niet. Nee. Maar hij reageert snel, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Hij uh, vindt het echt verschrikkelijk als het uh, in discussie wordt gebracht. Maar vandaag heb ik er helemaal niets van gemerkt. Het was uh, vol enthousiasme over de etappe van vandaag. En dan samen met hem op de Berg der Bergen hier in de Alpen... merkt u dat hij dan ook nog mee zit te fietsen in de auto? Ja, zeker. Want hij was natuurlijk de laatste Fransman... voordat de Fransman vandaag won. Dat, uh, de blond voor de Alpe d'Huez. Dus hij was de laatste. De winnaar hierboven, dus je merkt dat het hem allemaal nog uh, enorm aan gaat, zeker, ja. Feestdag maakt u dan mee? Absoluut, ja, een Franse feestdag en ook een beetje een Nederlandse feestdag. Met alle supporters hier op de Alp. En al die Nederlanders maar juichen voor de ambassadeur uit Parijs, hè, in de auto van Hino. Nou, die illusie had ik zeker niet. <laughs> nee, absoluut niet. Nee, ze hebben denk ik enorm goed onze mensen aangemoedigd. Ik uh, heb ze zien binnenkomen, Mollema en, uh, en Tendam. Die zaten niet eens zo heel ver achter uh, de winnaar volgens mij. Dus ze hebben ook een fantastische prestatie geleverd. Ja. Wat zijn dat voor ambassadeurs voor Nederland hier? Ja, fantastische ambassadeurs. Ze hebben natuurlijk in de loop van de tour de laatste dagen laten zien... dat Nederland weer meedoet vooraan in het peloton. En het krijgt ook steeds meer publiciteit. Alle kranten schrijven er nu over. Een heel stuk in de melonden van gisteren over hoe de Nederlanders dat doen. En even zijn we terug in de Tour, dat zou je kunnen zeggen. En daar hebben zij voor gezorgd. Johan van der Waal was ook te gast. Want Christian Prudon heeft toch zomaar onder andere naar Alp du gekeken. Voor de allereerste uitvoering van een dubbele beklimming van de Alp in de Tour. Ja, hij heeft het aangedurfd om in ieder geval die dubbele beklinning te doen. Wij doen het zes keer op één dag. Maar... En uh, hij heeft gezegd van uh, laat ik dan beginnen met twee keer. <laughs> en dat uh, is volgens mij ongelooflijk goed uitgepakt. Hij heeft uh, vorig jaar is hij bij ons op bezoek geweest uh, een hele dag. En hij heeft uh, aangekeken hoe dat werkt. En hij heeft toen gezegd het uh, is een droom om uh, dat waar te maken om dat ook te doen. En... Hij moest daar alleen een andere afdaling kiezen als die wij doen. Wij draaien rechtsomkeer en gaan dezelfde weg terug. Hij heeft dus daarheen gekozen. En ik denk, als ik de beelden gezien heb, want daar mochten wij niet over, is dat ook heel erg goed uitgepakt. Een gevaarlijke afdaling, maar wel te doen, zeg ik dan maar. En dan zit je daar. Toch een Nederlands succes? Ja, ik vind het een Nederlands succes, omdat... Hij heeft gezien wat wij... Is dat een met... veel te Nederlandse vraag? Nee, helemaal niet. Het is een Nederlands succes omdat hij heeft gezien wat Nederlanders teweeg brengen hier. En de hele week ook heeft gezien van twee waanzinnige top-10 renners eh, die vandaag dan misschien iets minder hebben gepresteerd. Maar dat mag de pret echt niet drukken. Teruggeven dan naar de ambassadeur in Parijs. Heeft hij nog het een en ander ook te doen daar in de ambassade of in Parijs of in overleg met Christian Prudhomme over een terugkeer van de Tour naar Nederland binnen afzienbare tijd? Ja. Ik, uh, als ik me goed herinner, Utrecht? Ja, uh, daar gaan we na afloop van deze Tour met elkaar over verder spreken. Ook, uh, met... Heeft u daar regelmatig contact over met hem? Met hem en met uh, Utrecht natuurlijk, met de burgemeester, met Wolfson. Uh, en we gaan binnenkort weer met elkaar rond de tafel zitten... om te proberen inderdaad de start van de Tour naar Nederland te halen. Wat is de indruk? Uh, ik denk dat het wel gaat lukken. Ja, absoluut. 2015 al? Ja, klopt. Ja, 2015. Oh, dat klinkt heel optimistisch wat onze ambassadeur in Parijs daar zegt... over de Tour 2015 in Utrecht. 2015. Voorlopig nog even de Tour 2013 met twee koplopers... die niet gaan sprinten, denk ik, hè? Nee, dat doen ze helemaal niet hoor. Ze vinden het allemaal beste. Rijden nu trouwens door een stad die ook een aardig evenementje ooit heeft binnengehaald. Albert Viel, 1992 Olympische Spelen. Even uit mijn blote hoofd, Bart Veldkamp goud gewonnen daar. Nou, volgens mij was het verder niet veel soeps wat schaatsen betreft. Maar goed, we zijn aan het fietsen in de nou, redelijke temperaturen. Want de weg is droog. Het is allemaal erg meegevallen hoor. Met het slechte weer dat met name voor vandaag voorspeld werd. En ik zie hier Ronald en Hesjedal die inderdaad op die tussenspel. Die supersprint afgaan. En wat doet Hesjedaal? Hij ja, gaat wel op de pedalen staan. Ik denk dat hij gewoon eens eventjes de centen en de punten wil pakken voor die groene trui. Maar het gaat natuurlijk helemaal nergens om. Ze kunnen maar beter goed blijven samenwerken. Nou heeft Hesjedaal Roland natuurlijk wel voorrang gegeven op de Col de la Madeleine. Want Roland is toch nog wel een bedreiger voor de bolletjestrui. Als hij deze hele etappe op kop blijft. Dan denk ik dat hij zo meteen gewoon die trui kan gaan aantrekken. Want we weten dat op dit moment Christopher Froome de rechtmatige drager is van die bolletjestrui. En we de Fransman die gisteren de etappe won, die zien we op dit moment in de bolletjestrui rijden, Christophe Riblon, maar die staat derde in dat klassement. Maar dus Roland komt eraan en hij krijgt nog een paar klimmen, dadelijk drie klimmen in totaal. Ze zijn bijna aan het einde van de vallei en dan uh, begint het echte klim- en daalwerk weer. We zien wel dat er tempo gemaakt wordt in die achtervolgende groep natuurlijk, want zij blijven natuurlijk dromen van die etappenzegen. Daarom zitten ze daar, daarom zijn ze weggereden uit het uh, peloton. Ik zie de Twee mannen van Euskaltel die daar vooral het tempo maken vooraan. Mikkel Niebben en Roman Sikar. En daarachter dan Lars Petter Nochthouk. Dat is de man van Belkin. De ploeggenoot ook van Robert Geesink. En die moet dan maar even hard werken om Robert Geesink in elk geval in kansrijke positie te brengen. En dan maar eens even zien wat er straks allemaal kan gebeuren. Die grote groep dus daarachter. Met daarbij die drie Nederlanders. Nog maar één keer de namen. Robert Geesink, Sonny Hogeland en Tom Dumoulin. En nu de muziek. Zijn die büstig was dit. I love your smile, Luc. <laughs> Bione, eerst maar even die bril van Hesjedal. Heb je die gezien? Wit, wit, wit. Nou, wit, ja. Inderdaad, een soort Lady Gaga-bril rijdt hij meer rond. Uh, krijgen heel veel uh, mensen, hebben daar een reactie op gegeven op Twitter. Alex Doucet Nou, ik vraag me af of er een voordeel is voor een wielrenner... wanneer je de weg in 3D kunt zien. Uh, Jess Andrews twittert, Hesjedals bril ziet er echt belachelijk uit. Ken Sommers, welke tijdmachine heeft Hesjedals bril gebracht? En Lee Elkins, die vindt het maar belachelijk. Hij zegt... Je spendeert als team een fortuin aan aerodynamische fietsen en helmen. En dan draagt hij deze belachelijke bril. Je moet hem echt even gaan bekijken. Op internet staan genoeg fotootjes. Leuk feitje tussendoor. Josée Been meldt op haar Twitter dat de wielrenner Jack Bauer is uitgevallen. En dat hij uitvaller 24 is in deze Tour. 24. Geen. Als je een beetje een serie liefhebber bent, dan vind je dat ja. wel geinig. Luc. Ja, Mart, hé. Hey. Um, jij bent een mooie, jonge... Ja, Mart, dank je. Het is wel de laatste keer dat je hier zit. De laatste keer tweets u tour bij de jonen. Je, je bent daar dus, dagen. Ja, ja, ja dat is een lange shit. Ja. En je eet, en je drinkt, en je doet je behoeften. Nou, niet, niet per se hier in de studio, maar er zijn gewoon toiletten. Je leeft, omdat je komt voor het ene moment. Ja, ja, dat, ja dat, dat is wel waar, Mart. Maar dat ene moment gaat heel snel voorbij. Ja, en als jij zo lang blijft babbelen wel, ja. En ik moet even door, Mart, met mijn tweets en zo. We gaan eerst naar de remers. Nee, nee, ja, Mart, kom op. Nou goed, ik ga even door. Spannende etappe. Geesink rijdt in een kopgroep achter een kopgroep. Samen met Hoogland en Dumoulin. Frank Andringa zegt, goed dat Geesink in de aanval is. Ook goed dat Belking dat toelaat, hoor. Kan zijn toer veel meer kleur geven. Peter zegt, mark my words, dit wordt de dag van Geesink. En na een twee jaar van ellende zou dat hem dat ook meer dan gegund zijn. En Gustave Groenendaal vindt dat ze de twee koplopers nu moeten gaan pakken. En zegt, nou, Geesink, Hoogland en Dumoulin, start eens een Nederlandse alliantie. Hashtag Tour de France. Dat waren ze weer, Dat Is dus het niet echt je laatste? Wel bij jou. Echt? Ja, ja morgen is Kees hier. En uh, maandag is, het, uh, maandag is het oh. voorbij, hè? Oh! Ja, ja. sommige laatste. Dat ik zit hier johle. maandag gewoon weer. Ja, hoor. ja, ja dat is Niks goed. in de gaten. Dankjewel, goed. Luc. Snel naar Marco Verhoef, want we hebben het graag over het weer... tijdens dit soort etappes. Het ziet er nog mooi uit, Marco. Ja, af en toe wat druppeltjes ja. op de camera. Af en toe zie je ook wat, wat lichte buitjes. En als ik naar de radar kijk, want daar kijk ik natuurlijk naar... en dan zie ik die ook. Gelukkig maar, het klopt allemaal. Ja. Uh, en uh, een beetje net als gisteren. De zwaarste zit juist ten zuiden van waar de koers nu is. Uh, maar dat betekent niet dat het helemaal droog zal gaan blijven. De buienkans neemt iets toe de komende uren. Maar ja, ook weer net als gisteren. Met een bui weet je het nooit helemaal zeker of die bij jou... of een half Opvalt. Uh, ik ga ervan uit dat er toch nog wel wat nattigheid komt. Dus dat we nog wel moeten uitkijken in de afdaling van de laatste calls van vandaag. Uh, maar goed, heel zwaar zullen ze ook niet meteen gaan worden. Echt zwaar onweer en dat soort ongein. Ik denk dat dat uh, vandaag niet aan de orde zal zijn. Geen noodweer. Nee, geen noodweer. En uh, het is wel uh, vrij vochtig, een beetje klammig weer. Ik denk als je naar de beelden kijkt, dat je het ook wel een beetje kan voorstellen. Want het is een beetje heilig allemaal in die dalen. En als de zon dan even doorbreekt, dan is het zo 25 graden. En dan voelt het toch allemaal een beetje bedompt aan. Nou, daar zullen de renners toch ook wel een klein een beetje last van hebben, ondanks het feit dat die natuurlijk profiteren van de rijwind. Daar hebben de toeschouwers dan weer niks aan. Nee, maar er kan dus wel een klein beetje ja, hoor, ja er kan gewoon een bui vallen en dan moet je niet meteen denken aan, aan vervelende taferelen, maar het kan even nat worden. Oké, okay, dankjewel Marco. En dan naar Gio. Hoe is het eigenlijk met de samenwerking tussen Hesjedal en Roland? Uh, Dionne, even een momentje, want uh, de telefoon van Jack Bauer <lacht> ligt hier nog steeds. Dus uh, die had ik hem beloofd na die eerdere valpartij. Hij heeft er al eerder bij gelegen een keren in een uh, massasprint. En toen is hij zijn telefoon kwijtgeraakt. Dus uh, vandaag. Er zitten hier wat mensen echt te kijken. Waar heeft hij het over? <lacht> nou, geef dit maar door aan Luc, dan weet hij genoeg. Ja, ja. Hey, maar uh, nog eventjes. de Twee koplopers, ze ja. verliezen wel tijd, hoor. Twee minuten en zestien is het verschil geworden met de achtervolgende groep. En dan wordt het toch ineens realistisch dat misschien de winnaar... toch wel uit die achtervolgende groep gaat komen. Die grote groep dus met die drie Nederlanders. Met uh, daarbij ook Juan Antonio Fletcher met Andreas Kleuden. Echt een goede achtervolgende groep. Ze rijden nu op 2 minuten en 16 seconden. Het peloton op 11.13. En ik kan de opgave melden van Marcel Zieberg. meesterknecht ook van uh, André Greipel. Hij is gevallen in de afdaling van de Madeleine. Waarschijnlijk een gebroken sleutelbeen. Dankjewel Gio. We blijven erbij ook in het volgende uur van Radio Tour de France. Deze etappe die nog 69 kilometer lang is. Misschien met een beetje regen straks. Graag tot het volgende uur. A bientôt avec Radio Tour de France. Ligt u al lekker in de hangmat? Weer of geen weer. Dit is de Nederlandse zomer. Dat kom je niet op. Twee dingen. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. In twee dingen zes weken lang zomerse gesprekken. Over optimisme, bevlogenheid en succes tegen de stroom in. Deze week de successen van 2013. Twee dingen. Elke maandag tot en met vrijdag van 8 tot half negen. Radio 1. Radio. Het nieuws van alle kanten.